Luimen. De taaie draden aan de buitenkant van erten en bonen noemden we de pezen. Vandaar ook het werkwoord etepezen. Ertenpezen. Dat was dus het verwijderen van die pezen of draden. De kleinere uh, pezen noemden wij dan de droikes. De draden. En in droikes horen we alweer die vorm van een stapelmeervoud waarover we het voor een paar weken al hebben gehad. Van een uh, paardenkenner, met name Frans de Troch, kregen we het woordje pierre, dat we natuurlijk al kennen, paardig. Merries die geneigd zijn tot paren noemen wij pierre. En in pierre valt uh, interessant taalkundig op dat die d wordt uitgestoten. Nu, in dat verband heeft Frans de Troch ons gezegd de uitdrukking, het piet rudaf maar we hebben daar nog geen reactie op gekregen. Toch nog even wachten, want het is interessant. Evenmin kregen we reactie op de zwietvoeten van Morris. René had het vorige zondag al verklapt, het heeft te maken met de, de taalsfeer van de bloemkweker. We gaan toch nog even zien of er niemand is met zwietvoeten van dat soort in assen. Nu toch nog er even aan toevoegen dat wij volop bezig zijn met het verzamelen van alles wat te maken heeft met het paardentuig. Wij weten dat wij een gareelmaker in as hebben, dat is met name Marcel de Koning, die ons nog informatie zal bezorgen bij wie we toch eens aan huis willen gaan om bevestiging te krijgen over een aantal termen. U herinnert zich dat we het vorige keer over de Martijn Gal hebben gehad, een term die niet alleen in de gareelmakerij, maar toch ook in de confectiewereld gangbaar was. Er zijn dan nog heel veel andere woorden, maar we willen daar nogal precieze gegevens over en we willen ook volledig zijn. En we willen bovendien alleen maar werken met woorden die wij in Assen te horen krijgen.